Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Duitsland zouden de... ...over de toelating van een maximum aantal vluchtelingen. Een Duits persbureau en de zender ZDF hebben van bronnen rond de onderhandelingen gehoord... ...dat er per jaar niet meer dan 200.000 migranten in Duitsland worden toegelaten. Mensen die voor hun werk in Duitsland komen wonen of binnen Europa verhuizen... ...zouden buiten die regeling vallen. Als dat compromis er komt, wordt dat gezien als een overwinning voor de CSU. Die partij had een bovengrens geëist aan het aantal vluchtelingen. In de campagne heeft Merkels CDU zich steeds verzet tegen een maximum aantal. Belangrijk onderdeel van het compromis zou wel zijn dat ook in de toekomst geen enkele asielzoeker aan de grens wordt geweigerd. De Amerikaanse ambassade in Turkije geeft tijdelijk geen toeristenvisa meer uit. De maatregel gaat direct in en volgt op de arrestatie van een medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul. De VS gaat eerst onderzoeken wat de Turkse overheid doet voor de veiligheid van het personeel van de Amerikaanse ambassades en consulaten in Turkije. Volgens Turkije is de medewerker opgepakt omdat hij banden heeft met de beweging van de geestelijke Gulen. Volgens president Erdogan zit hij achter de mislukte koe van vorig jaar. En de zoektocht naar de vermiste Anna Faber heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd. Vandaag werd in een nieuw gebied gezocht, ten westen van het park in Huis Terheide... waar donderdag een fiets werd gevonden. Ook deze zoekactie werd uitgevoerd door de mobiele eenheid... met behulp van familiebekenden en vrijwilligers. De politie deed vandaag ook onderzoek in tuinen van bewoners in de omgeving. De vrouw van 25 is nu tien dagen vermist en de zoektocht gaat morgen door. Het weer... De temperatuur kan vannacht in gebieden met opklaringen dalen tot 6 graden. Maar later neemt de bewolking toe, gaat de temperatuur ook omhoog. En dan valt er een enkele bui. Morgen is er weinig zon, er vallen steeds meer buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon Zee. Zandvoort een zomerhit! Dit is de Zomer van ZFM, met, met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1249 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, gastenheer, voor de komende twee uur in dit age muziekprogramma. En we gaan eens even kijken... En een aantal nieuwe werkjes weer verwelkomen. Uh, de eerste in dit uur is van uh, Johannes Lindstad met Azul. En, uh, ja, eigenlijk zomerse klanken in deze toch wat uh, ruige herfst uh, aan de kust. Um, en de tweede is een verzamelcd uh, van het label Ark Music. En Ark Music is een... Uh, World and Folk Label en we gaan ons dan ook bezighouden met een verzamel cd over uh, folkmuziek. Dus um, ja, wil je weten wie dit allemaal zijn, waar je het allemaal kan vinden op het onnoemelijk grote internet... dan heb ik de playlist voor je op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Camadina Hi, I'm Jeff Oster, and thank you for listening to Peaceful Radio.